Twee uur, Robert Baltus met het NOS Journaal. De moslimbroederschap heeft opnieuw opgeroepen tot protesten in Egypte. Op de dag van woede gisteren moet een week van vertrek volgen. De moslimbroeders eisen het vertrek van de interimregering. Een woordvoerder liet via Twitter weten dat de protesten zullen duren... tot de huidige machthebbers terugtreden. Gisteren gingen duizenden Egyptenaren de straat op en vielen tientallen doden. Een aantal reisorganisaties brengt geen nieuwe Nederlandse vakantiegangers naar Egypte.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 Voor het eerst in 30 jaar tijd is het aantal Amerikanen met overgewicht niet verder toegenomen. Maar nog steeds is minstens 20 van de mensen er te zwaar. Dat blijkt uit het jaarlijks rapport F as in fat. De onderzoekers van een aantal gezondheidsorganisaties hebben ook berekend... hoeveel extreem dikke mensen er in de afgelopen 30 jaar zijn bijgekomen. Dat zijn mensen met een BMI van 40 of hoger. Het gaat om een toename van 350 mijn 5000 vrienden heeft de TV Lab Award gewonnen. Het experimentele televisieprogramma werd gekozen... door de kijkers van Nederland 3 als het beste en meest vernieuwende programma. In het programma bezoekt BNN-presentator Tim Hofman... een aantal van zijn Facebook-vrienden. Op Nederland 3 en internet werden afgelopen week nieuwe programma's getest. Formats die het goed doen bij het publiek krijgen een vervolg. De prijs is voor het eerst uitgereikt. Het weer, buien en het wordt vannacht 14 graden. Morgen geregeld zon en bijna overal droog. Het wordt dan rond de 23 graden. Dit was het NOS Journaal. Radio 1 VPRO. Wordt Met Nora Romanesco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 Iedere week brengen we in de nacht van vrijdag op zaterdag... een vijf uur lange selectie uit het rijke archief van de VPRO Radio... en andere omroepverenigingen. We hebben weer een mooie samenstelling van verrassende onderwerpen... tot verrijkende gasten. Mocht u van tevoren willen weten wat we hier in de nacht gaan doen... dan kunt u zich inschrijven voor onze nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com slash woord.nl. 30 jaar geleden, op 20 augustus 1983, stort een sportvliegtuigje neer... op zijn vlucht van Bern naar Basel in Zwitserland. Onderweg zijn betrokkenen van Kunststichting De Appel in Amsterdam. Die stichting houdt zich bezig met moderne kunstuitingen. Ze zijn onder meer van plan kunstzinnig beschilderde zeilen... van een regatta op het Meer van Toen te fotograferen. Maar het gaat mis en alle vijfde inzittenden komen om. Waaronder Wies Smals, Gerard van Graveniet en hun kindje Hendrik. Onder de overledenen zijn ook Josine van Droffelaar... 38 jaar oud, vervent vlieger en in het bezit van een brevet. En haar vriend Martin Barkhuis, professioneel vlieger. Josine van Droffelaar had toen zojuist de laatste hand gelegd... aan de radioserie Je Toegenegen Frederik' Over de negen jaar durende relatie tussen de Poolse pianist en componist... Frederik Chopin en de Franse schrijfster Georges Sand. In deze vijfdelige serie volgen Van Droffelaar en pianist Jacob Bogaert de sporen van Chopin en Sand, aan de hand van briefwisselingen tussen beiden. Hun zoektocht wordt geregistreerd door programmamaker Han Reiziger. De laatste aflevering is uitgezonden op 13 augustus 1983... een week voor de dood van Droffelaar. Luistert u naar een ietsje ingekorte eerste aflevering van de serie... Je toegenege Frederik die begint... In een vliegtuigje bestuurd door Josine van Droffelaar. Goedemorgen, Papa Papa Uniform go up. Hotel, uh, Uniform go up. Uniform is uh, We have, uh, two, two miles to go. Waar zou dit programma over gaan? Hmm. Je toegenegen Frederik. U gaat luisteren naar de eerste van een serie van vijf programma's over Frederik Chopin. Met Josine van Droffelaar aan het stuur van een klein, eenmotorig pijpercupje... vliegen Jacob Bogaert en Han Reiziger naar Noa. De plaats waar het huis van Georges Saint staat. Het begin van het verhaal... Hoog in de lucht. Het einde midden in de nacht. Op het kerkhof van Noa, Bij het graf van Georges Saint. We hebben 100 voet verlaten. Dan gaan we klimmen naar 7000 voet. Zeg maar 2 kilometer hoog. Klinkt daar ook nog muziek aan? Ja, dat klinkt misschien nog mooier, ja. dat zou best kunnen. Er zijn altijd van die lullige bandjes in die Boeings. De Paragol Sosira, ja. je probeert naar Charlotte Abolima, Hector Current Limit. En de landing is Velocity. It's it's you now. Good here. for the night? Okay, I'm ready. Which hour do you to go tomorrow? Op Chateau Rouge. Ja, nou. Chopin schrijft in op 8 juli 1839, te aan zijn vriend Albert Ximala... "Mijn beste, neem de postwagen tot aan Chateau dus naar Parijs. Daar zul je de volgende dag 's arriveren. Vandaag 2,5 uur met de diligence die naar La Chateu rijdt. Met de tuin die aan de weg ligt stap je uit. Je gaat daar aan tafel zitten en dat je dat je er ontzettend net afgekeurd enzovoort enzovoort. Dat was dus een totaal andere. Ja. Even anderhalf uur bijna uit Parijs vertrokken. En we zijn nu ook al in Chateau Het is hier een groot vlak lichtglooiend Groenland. Eigenlijk anders dan ik had verwacht... maar dat uh, we hadden we nog ongeveer 20 kilometer naar het zuiden. Dat was die. de next to de Van 2,5 uur. Hey. Die deden dus 2,5 uur. Then, uh, next, uh, to the nee, 2,5 uur van uh, Château naar Noir. Dat is een waanzinnig lang. Dat is een waanzinnig lang, ja. Misschien waren er veel hostels. Uh, We lopen nu uit ons uh, kleine hotelletje. Tegenover het kasteel La Petite Fadette. Genoemd naar Romand van Georges Vand. Langs het kasteel. we passeren we aan de voorzijde. Het hek is inmiddels dicht. Het wordt hier langzamerhand avond. Hier komt langs gesnoord een klein odertje van het Frans merk. Met de wilde boer met ooien achterin. Aan de linkerkant staat het Romaanse kerkje. En rechts kunnen we door je. de speerpunten die je op het hek zitten van het kasteel. Even op de binnenplaats kijken. Alle toeristen zijn weg. De zon gaat langzaam onder. We ja. oh, moeten wel aan de kant lopen. Kijk nou toch eens. georges saint vliegt boven ons. Ja. Ja, toch? In het zwart. Wij op het kerkhof, zijn in het zwart. Zij in het zwart boven ons, ik weet niet. Misschien is het wel zo. Hè? Misschien is het wel zo, Han. Dat is raar, hè? Nu ja. krijgen we een verwarring van werkelijkheid en uh... realiteit, droom. Wat is het allemaal? Ja. Laten we maar muziek van hem opzetten. Ja. Terwijl zij wegvliegen. Zo, oh, we het hek dicht. Ja, weer die nocturne, hè? Ja. Kijk, daar komen ze weer. Ze we waarom... we komen, we komen op de muziek af, joh. Toch zijn we weer raar met die mensen bezig, hè? Ja, ik wil best een beetje... Kijk nou toch het verwaagd overklaar. En is Josine, hè? Ja, denk je. Dat is maar goed. Ik naar beneden. Het is compleet. Josine in de lucht, wij op aarde. Het graf van José Saint. En Chopin, die is eigenlijk weg. Ja. Maar die is bij ons met zijn muziek. Ja. Maar de afkeels van die sigaren heb ik ook niet meer gevonden. Han. We zien ons, uh, ja. Denk je. Wie ziet ons hier naar? Kom handen, we gaan het uh, wegje aflopen verder. Hier moeten zij veel gelopen hebben. Ze zien ons wel. Maar wat wij niet zien, dat vind ik toch heel vervelend dat we dat niet zien. Dat, is dat Chopin helemaal niet meer uh, gezien wordt hier. Oh jee, het gaat regenen, wacht. Ik dat niet. Dat hoort er even bij. Word je, uh, wordt hij niet nat? moet even je deksel wel in, hoor. Nee. Zo, dat is natuurlijk helemaal mooi. Midden in de regen. Het wordt steeds... Uh, de snorrende pijpenkeboogels. boven ons. steeds meer huilen blazen. hè? Ja. Het is wel een onwerkelijke situatie, het is, de, het is heel onwerkelijk ja. vanavond. Volgens mij is het al eens uh, half hagel. Niet zomaar een buitje. Het hoort er wel vanuit bij, hè? Moet je nou toch zien, joh, hier vandaan? Die idiote grote dode boom die ze daarmee laten staan. Die trompetboom die uh, genoemd wordt, ja. ze zijn zo goed verzorgd omdat ze die. Uh, dat is die boom. Zo prachtig, he? nee, dat is hem niet. Maar die heb ik helemaal niet kunnen vinden. Ja, maar het is ik natuurlijk zo veel Wat? Ja, misschien is hij al lang heen die boom. Misschien, zeg. In Oostenrijk noemen ze dat of in Duitsland ook nog een, een nemenzone die we nou zien. Een hele waterige rare zon. Ik moet je zeggen, ik vind het een zeer... Eh... Uh, een sfeer op het ogenblik. De schaduw worden ook zeer zwart. Moet nou Zouden ze dichtbij ons zijn met hun geesten nu? Nu dit allemaal gebeurt... Als het zo is, dan hou ik misschien een hoop tegen. Maar ik voel helemaal niets. Tenminste van dat niet. Pas op, er komt de komt auto aan. De motor valt uit bij hun boom. Hé? De motor viel even uit bij hun boom. Aan de tafel? Ja, sorry. Vanmiddag, Ja. Ja. Er staat een hele hoop mensen hè, aan die eettafel, ja. de eetkamer. Vond je dat die curieus die tafel? Ik vond het aanzinnig. Het is helemaal niet tastbaars eigenlijk. Er zijn allemaal kasten, afgesloten kasten met snuisterijen. brikabrak. En zoals ik eh, ook vanmiddag tegen zei, geen bloemen. En geen vrienden en geen kinderen. En geen gele en geen bouwkamer. Ze dus is niet nee, in die vorm. Maar geen plaats aan tafel. Maar er is wel een gedekte tafel. En er staan prachtige glazen en er hangt een verschrikkelijk mooie Venetiaanse lucht er met elektrische lichthouders boven. En er zijn van die vreemde, eh, vergeelde kaartjes bij die borden waarop namen staan. Meneer Flaubert en de Sans natuurlijk en eh, die eh, Prins Napoleon. Maar de naam van Chopin ontbreekt, hoe vind je die? Heb je overigens ook gezien dat er geen bestek ligt? Dat vonden ze misschien iets te saai aan het Er zijn toch heel veel wrange dingen. Het is niet omdat ik het koet voor Chopin wil opnemen, maar ik vind dat het toch verschrikkelijk veel. Uh, bizar is. Maar wat vind jij wrang? Ik vind het wrang dat die ziekenmeester in de geschiedenis de tastbare geschiedenis zo'n. weinig concrete plaats krijgt. Maar misschien is dit ook gewoon George Stanplaats. plaats en heeft hij hier uh, al die jaren de zomer doorgebracht ja. en genoten van zijn chocola en uh, fitterig geweest en blij geweest en meer ook niet. Misschien overdrijven het, misschien is de waarheid en de legende uh, verweven en moeten we iets anders zoeken hier. De zon gaat ook ineens weer schijnen of je. dat. Uh... Afscheid van ons? Ja, heel duidelijk. Vreemd hè? De vrienden in de lucht? Ja, die afscheid van je nemen. Chopin die afscheid genomen heeft hier, ik denk niet met bloedend hart als ik jouw woorden hoor. Nee, ik denk dat ondanks het vele bloed, waar toch uh, het, het vele gewacht maken van het bloed. ...dat het in ieder geval niet uit zijn hart is gekomen bij het afscheid hier. Dus het blijkt ook niet Hoewel, er is een, een klein uh, etuietje gevonden bij Chopin's uh, bezittingen... Waarop, uh, geboorduur stond op initialen, stonden de initialen van uh, Sal en Chopin... ...wat hij altijd kennelijk bij zich heeft gedragen. Er is natuurlijk meer bij hem gebleven... Dan we zouden vermoeden als we de brieven lezen. Die zijn zo raar. Bijna pijnlijk zakelijk en bondig. Zeer onaangename brieven. Ja. Kort. Hij schrijft ook altijd over de, uh, de vrouw des huizes. En geen enkele emotie wordt er uh, duidelijk. Oh. Het gekke is natuurlijk dat je probeert door dit soort reizen... en uh, door zo naar zo'n plek te gaan... toch uh, iets te voelen van die tijd. Iets uh, je te laten inspireren. En bij jou blijkt het dan niet te kloppen is dus misschien voor Jos Josien anders. Dat zien we straks wel. een citaat van Saint waarin ze beschrijft hoe Chopin werkte. De eerste ingevingen ervoor kwamen meestal in de zomers bij hem op. Hij schiep geheel spontaan. Zijn scheppingen welden toevallig op en gedurende een wandeling een uurtje van pijnzen. Toch kwamen soms ook plotselingen volkomen af in hem op terwijl hij voor zijn piano zat. Hij speelde ze dan voor zichzelf, zong ze, speelde ze opnieuw. Daarna maakte begon het enorme werk van het zoeken naar volmaaktheid. Hij sloot zich gehele hele dagen op in zijn kamer, schreide, liep heen en weer... brak zijn pennenstuk, herhaalde of veranderde een maat wel honderd keer... schreef haar op, gromde haar weer uit... en begon met nauwgezette en wanhopige doorzetting de volgende dag opnieuw. Zes weken deed hij soms over één bladzijde... en schreef die ten slotte dan weer zo op als hij haar de eerste keer had geschetst. De onwaarschijnlijke tegenstelling met haar manier van werken. Ja. Het probleem natuurlijk met het schrijven was, uh, ze had dit huis, wat heel belangrijk voor haar was. N niet zozeer geloof ik als... Uh, uh... Ja, omdat het zo mooi was, omdat het zo mooi ligt, omdat het zo stil is. Dat weet ik niet precies. maar normaal nee, niet meer. Nee, maar dat verkeer. Maar ik denk dat, dat het voor haar heel belangrijk was... ten eerste om zichzelf vrij te maken van haar ex-man... En, en om dat huis te eisen en om dat ook zelf te kunnen onderhouden. En daarvoor moest ze ontzettend veel schrijven. Ze, ze, wat dat betreft als je haar vergelijkt met Chopin bijvoorbeeld... ze was echt een broodschrijfster. Ja. En de enige manier om al dat geld bij elkaar te krijgen... en om dat gezin en die kunstenaars te onderhouden... was om, om zich werkelijk uh, helemaal suf te schrijven. Altijd die series, weet je wel, voor die um, uh, tijdschriften. Terwijl als je dan denkt aan Chopin bijvoorbeeld hoe ontzettend perfectionistisch die man kon werken... en hoe die hier hoeveel pagina's ze niet volschreef voor één minuut... misschien van een sonate of zo. En de luxe die hij zich kon permitteren ja. terwijl zo zich daar suf zat te schrijven. Hè? Dat is natuurlijk... Uh, nou, en maar dat is dan weer, zou je zeggen... Uh, haar uh, moederlijke instinct, of weet ik veel... Ja. dat ze dan toch een beetje had van ja. voor die kleine zorg. Nou, daar had ze het ook ja. over ja Ja, dat is, dat is ook... Uh, ja, dat vind ik... Dat, dat is de rol die ze gekozen heeft, geloof ik. Hè? Als je daar eerst de brieven leest... waarin ze vertelt uh, hoe ze hem uh, uh, ontmoet heeft... en, en uh, wat voor soort liefde voor, ze, voor hem opvat... dan is het uh, uh, in de eerste instantie niet zo moederlijk... Maar, maar nog meer kuis, zeg maar. Een soort platonische verhouding of zo. Hè? Vanwege de, de, de muziek. Weet. Ja, maar daarna dan lees je toch ook wel veel meer, dat, gedeeltelijk omdat Chopin... er dan zo graag wil bezitten en daar heel erg op gefixeerd is. Um, dan lees je toch ook wel de, de, de, wat ik dan ook vroeger... Uh, waarom ik er op bepaalde nu wel bewonderde. Een soort hartstocht waarmee ze zich in zo'n zo verhouding stort... En dat is voor mij dan helemaal niet zo platonisch. Dat uh, is ook vrij sensueel. Ik vind ook wel dat ze, heel, dat ze op bepaalde manieren een, een soort sensualiteit uitstraalt. Maar als je je voorstelt uh, met zo'n zieke man eigenlijk, die altijd maar kucht en proest. en helemaal dunner en dunner wordt. en bijna, weet je wel, waar je doorheen kunt kijken. dan kan ik me ook wel voorstellen dat je dus die rol kiest. En. Uh, uh, of als je naar de manier van schrijven kijkt... dan denk ik dat het voor haar heel belangrijk was... dat ze uh, vooral van zijn kunst uh, kon houden ook, hè? Ja, dat weet ik dus niet. Ja, dat, ik, als je, ja, dat stel ik me wel voor, dat ze op een... Uh... Zou ze niet gek voor zeggen worden van maar datzelfde pingel... Ik denk dat ze zich daar heel erg van af kon sluiten. Omdat ze een hele hoge mate van concentratie kon opbrengen. Als je, wat je over haar leest is dat ze gewoon... Uh, uh, de hele nacht tot ochtends uh, weet ik 11, 12 uur schreef. En uh, dat niemand daar ooit één voet binnen zette. En dat ze gewoon niet gestoord werd. Ja, behalve door haar eigen uh, kwaaltjes en ziektes. Maar ik denk dat ze zich daar heel erg goed van af kon sluiten. Mm -hmm. Wat wel heel raar is, is dat ze... Um, um, Kijk, Chopin had een veel socialere kant, hè? Die, die vond het natuurlijk toch wel veel fantastischer in Parijs dan in Noa. Noa was dan ja, gezond voor hem. Hoewel, als ik nou in dit huis ben geweest... en de vochtigheid zo voel, dan weet ik niet... Of... Ja. Je kunt je toch wel voorstellen dat hij... Uh, in Parijs het veel meer naar zijn zin had, natuurlijk. Ook omdat hij veel meer... Uh, gestimuleerd werd, denk ik, door uh, juist uh, allerlei uh, dingen die misschien heel slecht voor hem waren. En het was ja. dan misschien zo gezond hier. Maar ik denk dat het voor Sain veel belangrijk was. Dit was haar plek, dit was haar stek, dit is haar basis. En het was belangrijk dat ze daar ook um, kon zijn. Dus had natuurlijk ook die kinderen. Waren, het was een soort heel concrete, fysieke gegevens zijn dat. Ja. En, en ik denk dat Chopin toch voor haar een soort uh, gedeelte romantische ideaal ook vertegenwoordigde. Uh, waar, waarin ze, waardoor, waardoor ze aan bepaalde dingen kon ontstijgen. Dus het, het ja. Hij wordt, wordt wel eens in bepaalde, bepaalde schrijvers. een. een, een, een romantische anti-romanticus genoemd, hè? Nou, ja. ja, dat romantische dat, dat hadden ze natuurlijk allebei wel weer. Maar dit worden die wel. Ja. Dat is een van de eerste brieven waarin zij uh, ver, uh, onthult... wat voor soort liefde ze voor Chopin heeft opgevat. Want voor mij leidt het geen twijfel dat men beter is... wanneer men bemint met een sublieme liefde... en dat men, dat, en dat men dan verre van enig kwaad te doen nadert tot God. De bron en den haard dier liefde. Juist hem dat goed te doen begrijpen... zou gij in laatste instantie moeten trachten, mijn vriend. Dat is dan aan die om het Chopin te laten begrijpen. En zonder tegen zijn denkbeelden over plicht toewijding religieuze opoffering in te gaan... kon zij toch zijn hart misschien geruststellen. Wat ik het ergste wereld zou vrezen was wat mij het meest verdriet zou doen... wat er zelfs toe zou kunnen doen besluiten als het ware dood voor hem te zijn... zou wezen dat ik een schrikbeeld en reden tot voeging voor zijn ziel zou worden... Nee, ik kan er mezelf niet toe brengen het beeld van de herinnering aan een ander te bestrijden... of zij zou, buiten mij om, noodlottig voor hem moeten zijn. Daartoe houd ik te veel rekening met wat gepast is, of liever... het is het enige soort gepastheid waarmee ik rekening houd. Ik wil niemand aan een ander ontfutselen... behalve gevangenen aan hun bewakers, slachtoffers aan hun beulen en dus Polen aan Rusland. Zeg mij of het een Rusland is welks beeld ons kind vervolgt... Dan zal ik de hemel smeken mij al Armida's verleidelijkheden te geven... om hem te beletten zich dus aan haar te vergooien. Toch, als het een Polen is, laat hem dan begaan. Er is niets dat bij een vaderland kan halen... en als men dat heeft, mag men zich geen ander scheppen. In dat geval zal ik voor hem een Italië wezen... dat men gaat bezoeken en waar men het heerlijk vindt in het voorjaar. Toch waar men niet blijvend vertoeven wil... omdat er meer zon is dan bedden en tafels... en omdat de levensgemakken elders zijn... Arm Italië. Iedereen droomt ervan, verlangt ernaar of wenst zich daar terug. Niemand kan er blijven omdat het ongelukkig is en het geluk dat haar zelf ontbreekt niet kan verschaffen. Vind je dat niet mooi? hem aan. zie je dat? Ja, ze ligt daar, geloof ik. Waar? Daar doe ik ze ook. Ja, Laten we daar naartoe lopen, het <coughs> raar dat we Maar het is ook wel heel indrukwekkend hier. En dat doet er niet goed uit. We moeten gewoon. Nou, dan moeten we maar door het hek heen kijken. Dat is toch ook goed? Ja. Hoeft we dan niet zo dichtbij? Ja, ik moet het Kom nu maar. ander paadje. Dit is het meest... politieke moment... ...om een kerkhof te zijn. Een tussen de graven. Een maanlicht. Voel de maan strompelend over de graven, beschenen over een volle maan. Kom maar Josine, leg je dekens neer. Je is op het graf van iemand. Het graf te kennen. Ja, altijd iemand dat er iets gediend. <tries> Uitkijkend op het kleine kapelletje... wat staat voor het huis van... Georges Saint en Noah. Pikke donker. Zelfs de maan... die heel omvloers die eerst nog was... is nu verdwenen. Ik zit weer op een graf... van iemand waarvan we... God niet weten wie dat was. Uit te kijken... naar het graf van Georges Saint. Een rare locatie... Maar na die hele ervaring van vandaag... toen we het huis van uh, Georges Saint bekeken mm -hmm. hebben... lijkt dit toch eigenlijk een hele goede omgeving. Ik denk dat ik, uh, als ik over Saint na wil denken... of uh, probeer in te leven wat voor iemand dat is geweest... dat ik dat beter hier kan... Die nachtelijke stilte die ook zij hoorde als ze zich terugtrok in haar kamer en ja. de hele nacht doorschreef. Dan dat ik dat terugvind in dat huis, waar eigenlijk ja, er hangen heel veel portretten van San. Overigens vaak hele slechte. En er staan uh, tafels en stoelen waarop zij en haar gasten hebben gezeten. Maar. Ik denk dat het sterkste van die vrouw... haar intensiteit en er um, ja, een soort warmte was... en dat dat heel erg in dat huis ging als ze er was. Ja. En dat dat het huis ook maakte tot een plek waar heel veel mensen... graag een tijd in die zomermaanden dat ze er zat, verbleven. Maar dat als je er nu komt dan vind je daar heel weinig terug. Ja, maar nou, nou je dat zegt, ik denk dat dat heel dikwijls is. Hè? Dat het uh, iemand, de persoonlijkheid van iemand in een huis is... die het aantrekkelijk maakt met alles wat die, die persoon ja. met zich meebrengt. Het is ook zo natuurlijk. Maar op de een of andere manier probeer je... Uh, als je je in een persoon verdiept... of als je meer uh, te weten wil komen over iemand... Dan lijkt het zo'n goede gelegenheid om naar uh, een plek te gaan... waar zo iemand jarenlang heeft gewoond. En allerlei vrienden, minnaars, kinderen uh, te gast heeft gehad. Waar ze bijna al haar werk heeft geschreven. Ja. En dan kom je heel bedrogen uit. Of in ieder geval heel verward... Ik er, uh... Dat laatste denk ik dat het uh, meer is dan het eerste. Weet je, wat zo grappig is, dat je als je. zoals ik nu vrij veel uh, over haar heb gelezen en van haar brieven wat uh, hier en daar wat in haar werken heb gesnuffeld, meer durf ik niet te zeggen wat dat is. Dan uh, wordt het eigenlijk steeds moeilijker om zo'n persoon terug te vinden. wat is dat. Dat we uh, hier ligt er net. Ja. Het is wel heel mooi. Dat Misschien dat het is helemaal he? niet zien wat we doen. En dan moet je ophouden met die die te schijnen. Ja. <lacht> er is veel genoeg licht. Het is een hartstikke lichte. Nachtelijke hemel. Ja, het is Alles hemel. steekt er in uh, zwarte contouren. Lantaar niet of. Nee, behalve om je te controleren. Nou, dat weten we nou wel. Dat neemt vast wel goed op. Daar hebben we nog geen twijfelen aan. Maar weet je wat ik ook zo raar vond? Maar dat kan natuurlijk uh, aan, uh, aan, aan de mensen die dat huis uh, dus in beheer hebben. Die daarvoor zorgen liggen. Maar die salon hè, van San, waar ze dus dan altijd die mensen ontving. En waar dan nu een soort gedekte tafel uh, oh, dat is het, ja. staat. Um, met uh, kaartjes. Er zijn nou net echt interessante mensen... waar ze volgens mij echt van hield en waar ze veel mee had... die ontbreken. Het is een hele soort um, beetje snobistische, burgerlijke benadering... Uh, om te laten zien in welk soort edelgezelschap ze zich begraven. Het heeft twijfel te maken met die enge beheerder hier. Dat, dat wel zeggen. Dat die ze ontzettend uh, adoreert, denk ik. En dat is natuurlijk ook heel grappig, hè? want uh, ze komt uit deze buurt en overal vind je hier die borden. Ja, ontzettend uh, valets, chauvinistisch. Uh, uh, Noire, uh, paysage de Georges Saint. Nou, uh, museum, uh, ga maar door. Mensen die, uh, zijn er heel trots op. Nou, dat is natuurlijk in Frankrijk niet zo verwonderlijk, want nee. daar zijn ze nogal uh, chauvinistisch ingesteld. En dan vaak juist op de culturele sterren. Maar uh, zo'n zo man uit deze streek. die dan ongetwijfeld. een sterke liefde voor die heeft opgevat. En. Uh, maar eigenlijk wil tonen. in welk illuster gezelschap ze, ze zich uh, begaf. Ja, en, ja. en dan ruggetelen. bijvoorbeeld. die Chopin. Negen jaar heeft die man. Uh, is die haar minnaar geweest. Heeft hij op uh, Noir. vele maanden. of op zijn minst weken doorgebracht. En er is geen kaartje voor hem. Er is voor hem geen ja. plaats aan tafel. Maar Had toch ga ik. Dan... ik Hé uh... hey, gek, hij is een docteur, dan kan ik me je ontzettend goed voorstellen. Oh, ja. Nu, op dit moment. Ik heb het niet bij me wat Dat zou waar we mag geven. Ja, maar dan wil ik, wil ik daar wel even uh, bij aantekenen dat het dan niet gaat over die zogenaamde romantiek, hè. Maar, maar vooral om de helderheid of de klaarheid... De strakheid. Van, de, van dat soort werken. Een ingekorte eerste aflevering van de vijfdelige serie... Je toegenegen Frederiek. Samenstelling pianist Jacob Bogaert. Josine van Droffelaar, bestuurslid van Kunststichting De Appel... en Han Reiziger. Dit programma was eerder te beluisteren op 15 juli 1983... op Hilversum 4, zoals dat toen nog heette. Voor de overige delen van deze serie kunt u binnenkort terecht op www.woord.nl. Dus www.woord.nl. U kunt daar dan ook terecht om ons hele programma te gaan beluisteren. Dat is nog even een klein beetje toekomstmuziek, maar het zit eraan te komen... Dit is Radio 1. U luistert bij de VPRO naar Woord. We zijn er nog tot 7 uur in de ochtend. En tot die tijd hebben wij nog de volgende onderwerpen. In het laatste uur gaan wij naar Museum de Gevangenispoort. In Den Haag is dat. In het voorlaatste uur hoort u. Uh, even kijken, ik ben aan het bladeren. Hans van Mierlo, inderdaad. In een aflevering van Tony van Verre ontmoet. Daarvoor de. Nou, ik kan bijna wel zeggen: koning van het hoorspel, Wam Heskes. En zal zometeen in het tweede uur aandacht voor de Praagse lente. Heeft u vragen of wilt u reageren? Dan kunt u mailen naar woord.vpiro.nl. Of u schrijft, en dat adres is postbus 11 1200 JC in Hilversum. Dus postbus 11 1200 JC in Hilversum. En als u van tevoren wilt weten wat hier staat te gebeuren de hele nacht... schrijf u dan in voor onze nieuwsbrief. Dat kan via onze openbare Facebookpagina. Dat is facebook.com woord.nl. Goed, in het komende uur gaan we 45 jaar terug in de tijd... naar de Praagse lente in 1968. Tot zo. Dit is de VPRO op Radio 1. Na het nieuws nog vier uur woord.